Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De GGD Nederland is erg tevreden over de opkomst bij de vaccinatie van jonge kinderen tegen de Mexicaanse griep. Uit hun eerste inventarisatie blijkt dat 60 tot 80 procent van de kinderen is gekomen. Directeur De Vries van GGD Nederland is trots op dit opkomstpercentage gezien de korte voorbereidingstijd van twee weken. Vandaag was de eerste dag dat kinderen van zes maanden tot en met vier jaar en huisgenoten van baby's jonger dan zes maanden werden ingeënt. Mark Harbers wordt lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij is de opvolger van Arend Jan Boekenstein, die vorige week opstapte nadat hij details naar buiten had gebracht over een gesprek tussen een groep Kamerleden en Koningin Beatrix. Harbers is oud-wethouder van Rotterdam. De pedoseksueel die eerder Eindhoven werd uitgezet... heeft opnieuw een vestigingsverbod opgelegd gekregen. De man verbleef tijdelijk in de gemeente Utrechtse Heuvelrug... maar moet daar weg omdat de burgemeester vreest voor de openbare orde... en omdat de kans op herhaling groot is. Eerder besloot Eindhoven tot een vestigingsverbod... maar de rechter vond dat mogelijke onrust geen reden kon zijn voor een verbod. Tegen het nieuwe verbod van Utrechtse Heuvelrug gaat de man in beroep. Hij vindt dat minister Ter Horst een oplossing voor hem moet vinden. Voor de tweede keer in ruim een week is er een ontploffing geweest in een Russisch wapendepot in Ulyanovsk. Deze keer kwamen acht militairen om het leven en raakten er twee gewond. Het ongeluk gebeurde toen munitie in een vrachtwagen werd geladen. Tien dagen geleden was er ook al een serie ontploffingen. Toen kwamen twee militairen om en raakten er zestig gewond. Zware regenbuien hebben in Amsterdam tot overlast geleid op de ringweg A10. Een riool in de buurt was overstroomd en daardoor kwam veel water op het wegdek te staan. Ook in België leidde slecht weer tot problemen, met name aan de Vlaamse kust. In De Haan liep het terrein van een groot bungalowpark onder water. Dan nog het weer, bewolkte en stevige buien. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard. Morgen eerst wat zon, daarna weer regen en opnieuw veel wind. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Really thought the pain would pass It's been nearly an hour since I... go. Cause I've been acting like sour milk Fall on the floor with your function Shut the refrigerator Het gaat van Slidrecht tot Den Van Amsterdam tot aan Maastricht. Van Rotterdam tot Hengeveld. Ik zoek het waar dan ook licht. Ik speel de rol voor wat er waard is. Voor de glans van het moment ontsteek de hoop en... Laat het branden. Telkens al als je weer bent. not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 Day. He likes to make sure that I'm fine You know I've never met a man Who's made me feel quite so secure He's not like all them other boys They're all so And Sorry, ik ben... Wat je nu ziet, wil je dansen met?